5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is zoals verwacht akkoord gegaan... met de bevriezing van het eigen risico volgend jaar. Zoals de onderhandelende partijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden gevraagd... blijft het eigen risico volgend jaar 385 euro. Het kabinet had eerder gezegd dat het zou stijgen naar 400 euro... maar minister Schippers kwam de formerende partijen tegemoet... met een spoedwet die vanavond ook nog in de Eerste Kamer wordt behandeld. Het Openbaar Ministerie wil dat motoclub Satudara wordt verboden. Volgens het OM is de club in strijd met de openbare orde... en plegen leden ervan strafbare feiten. Vandaag werden drie landelijke bestuursleden van Satudara aangehouden... en werden in het hele land huiszoekingen gedaan... Daarbij werden onder meer drugs, een geweer, horloges, meerdere motoren en auto's... en 10.000 euro contant geld in beslag genomen. Eerder diende het OM een verzoek in voor een verbod op motorclub De Bandidos. Zeven hooggeplaatste VN-medewerkers roepen Aung San Suu Kyi op... om met de Rohingya te gaan praten. De regeringsleider van Myanmar kan zo van de moslimminderheid zelf horen... dat ze wel degelijk het slachtoffer zijn van vervolging, mensenrechten schendingen... en etnische zuiveringen. De verklaring van de VN is een reactie op de toespraak van Aung San Suu Kyi... waarin ze zei dat ze niet begrijpt waarom bijna een half miljoen Rohingya... naar buurland Bangladesh zijn gevlucht. Frauke Petri, de gematigde voorzitter van Alternatieve Vuur Duitsland, stapt uit de partij. Ook haar man, die fractieleider is in Noord-Rijn-Westfalen, stapt op. Petri had na de verkiezingswinst al gezegd dat ze geen lid zou worden... van de AFD-fractie. Wel wil ze haar zetel in de bondsdag innemen. Het lijkt er volgens nog niet op dat meer AFD-leden meegaan met Petri. Het weer, vooral in het zuiden af en toe zon, daar is het 18 tot 20 graden. Maar in de rest van het land is het bewolkt en ook iets kouder. Komen de nachten opnieuw kans op mist. Morgen flinke zonnige periode bij maximaal 20 graden. En vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Boekhuis van de ANWB. Files met een vertraging van meer dan een kwartier staan er op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Dan de A12, Utrecht-Den Haag tussen Oude Rijn en Woerden. De A16, Rotterdam richting Breda tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk En tenslotte de A27, Utrecht-Gorkum tussen Hagerstein en Lexmond. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan, ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. zomerhit. Is de zomer van ZFM met nu de Muziekboulevard. Mijlen oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. ver van huis, maar ik weet nog wat ik dacht. Lieve schat, je bent mijn prooi. Vanaf toen begon de jacht. Hoe spreek ik je aan? Ben je Engels, Spaans of Frans? Ja, er Love you van Pascal Redeker hier op ZFM Zandvoort. Het tweede deel van dit programma. Iets korter dan normaal. Normaal zijn we hier natuurlijk nog een uurtje. We zijn nu nog maar een half uurtje tijdens de muziekboulevard hier op CFM Zandvoort. We zijn live natuurlijk. Heeft u verzoekjes 023 573 -0393. Zometeen bellen wij met uh, Danny Nicolai met zijn nieuwe single Ik Zweef. En uh, Danny die is natuurlijk al heel lang bezig in de entertainmentwereld. En ben ik benieuwd aan uh, ja, wat zijn plannen nog zijn voor de toekomst. Maar ik ben ook benieuwd um, ja, hoe het allemaal met Jens gaat. Maar ook natuurlijk uh, veel over zijn. Nieuwe zingen zometeen hier op CFM's antwoord. Heeft u een vraag? Dat kan ook, hè. Belt gewoon door. 023 573 0393. We gaan naar de volgende plaat ook luisteren. Dat is Zaka Zaka. Moet u maar luisteren. Een bounty die op de pluimen. Ja, ja. Lekker genieten zon dus En een... Gezelligheid op uw radio, dit is nog steeds de Muziek Boulevard. Met mijn naam is Roy van Buringen en normaal is Tijmen hier ook. Maar Tijmen is eventjes vandaag afwezig, maar binnenkort uh, zal hij zeker er weer zijn gezellig. Dus, uh, dat komt helemaal goed. Vorige week was het wel een heel erge uitzending, moet ik wel zeggen. Ik heb uh, daar ook wel wat dingetjes in het dorp over gehoord, dat mensen daarvan vonden. Nou, nou, nou, nou. Maar in ieder geval, het was wel een gezellige uitzending vorige week met Tijmen. We lagen in ieder geval van het lachen onder de tafels. Dames zitten we gaan luisteren naar het volgende plaatje. Wesley Klein met Chocolate. <middels> <middels> Zij liep voorbij en ik was meteen verloren. Uit al hoe ze verwoog Ze was als de zonde maan, ze sprak van amore En ik was totaal verlamd, zij was veel te mooi Ik vroeg naar haar naam, ze zei chocolade Soms ben ik bitter en soms ben ik heerlijk zoet en Laat me maar smelten en ik zal je nooit meer verlaten Ik heb zoveel smaken, dat heb jij nog nooit geproefd ja, dat is haar naam. cho cho chocolade. is die te wist staan. Cho-cho-chocolate, zij is honderschoon. Cho-cho-chocolate, of is ze no? Ik heb haar geproefd, ik kan haar echt niet vergeten. Ze had zoveel smaak en ik was nog nooit zo verwerkt. Dan was A bij je drijven, ik zou het niet weten Zij was overheerlijk, ik denk aan haar ieder moment Ik voel elke dag nog haar kus bij het afsgeleven Ik droom van haar rode lippen, haar gidswarte haat Maar nooit heb ik haar meer gezien, ze was zomaar verdwenen. Maar vind ik haar weer terug, misschien volgend jaar chocolate ja dat is haar naam Wesley Klein met Chocolata hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Leuk dat u luistert naar een nieuwe muziekboulevard hier op de Zandvoortse radio. En een drukke muziekboulevard vol met gezellige artiesten, waaronder ook Danny Nicolai. Goedemiddag Danny. Goedemiddag, goedemiddag. Leuk dat je even tijd voor ons vrij hebt kunnen maken. Natuurlijk, nee, leuk dat ik in de uitzending mag zijn. Je hebt een drukke agenda hè? Uh, ja, het is op dit moment lekker hectisch en uh, van alles en nog wat gebeurt er, dus uh, we gaan van op naar her en van uh, interview naar in interview, maar dat is alleen maar leuk, hè? dat hoort bij het vak. Hoe uh, wordt de single ontvangen? Ja, heel erg goed moet ik zeggen en uh, boven verwachting eigenlijk en uh, dat is natuurlijk heel leuk, want daar doe je het uiteindelijk voor. En uh, wat ik vooral heel leuk vind, dat ik veel hoor van ja, het is een echte Nikolai plaat. En dat is uh, natuurlijk altijd wel weer leuk dat je toch een kenmerk uh, op jezelf hebt af kunnen geven de afgelopen jaren. Dat mensen je herkennen. En uh, ja, dat, dat ze ook deze plaat gewoon weer heel erg leuk vinden en goed omarmen en uh, flink gedraaid wordt. Ja, want je zit al meer dan 25 jaar in het vak, hè? Ja, al langer zelfs. Ik, uh, ik, ik, ik schaal naar de 32 dit jaar, dus dat uh, de, tijd, de tijd vliegt. Dat, uh, dat zeker. Rond de 30 dat is echt, uh, dat is wel een mooi. En, en ook heel veel singles. Heel veel singles. En uh, de eerste maart ik toen 12 jaar was en ik, ik word dit jaar 44. Dus uh, als je dat gaat terugrekenen, ja, dan, dan is het al 32 jaar actief in, uh, in de muziekbusiness. En uh, ja, heel veel mooie dingen mogen doen en heel veel dingen meegemaakt. En uh, ja, daar uh, kan ik mooi terugkijken. Ja, ik heb je toevallig uh, gezien tijdens Dutch Valley, bij, ja, daar maakte je gewoon echt gewoon een uh, heel groot feest van. Ja, maar dat is natuurlijk ook altijd de uitdaging om van, van, uh, van, van niets uh, een heel groot feest te maken. En Dutch Valley is natuurlijk een, uh, een prachtig evenement om daar te staan. en We hadden daar een stage die we eigenlijk de hele dag hosten samen met uh, mijn maatje Evritanus en DJ Kor. We waren een soort van rode draad op het podium en... Uh, op een gegeven moment uh, we hadden we een tent. Dus het was eigenlijk best wel mooi weer die dag. Totdat het echt begon te hozen rond de uur, vijf, half zes. En uh, nou ja, we met een ramvolle tent stonden. En uh, ja, daar moet je inderdaad uh, gasten op geven. Dat hebben we gedaan en dat is aardig gelukt. Ja, Danny, uh, je singles natuurlijk net uit. Uh, wat zijn je plannen voor komende maanden? Uh, nou, Ik ben natuurlijk op dit moment druk met de promotie voor deze single. En in de tussentijd uh, zijn we natuurlijk aan het werk. Aan nieuwe producties. Ik heb nog een hele leuke track klaar liggen. De andere is nog in de maak en is, is bijna klaar. En uh, ja, de bedoeling is natuurlijk dat er uh, nu weer met regelmaat uh, van mijn kant uh, iets te horen is. En uh, ja, natuurlijk de optredens die tussendoor zijn en, en, en, en ieder weekend gelukkig plaatsvinden. Dus ja, ik, uh, ik, ik heb niks te klagen eigenlijk. Staan er nog leuke openbare optredens? Ja, die zijn, die zijn eigenlijk wekelijks wel. Dus de mensen kunnen altijd mijn social media in de gaten houden waar dat allemaal op gepost wordt. En uh, natuurlijk uh, de website, uh, YouTube. Uh, nou ja, eigenlijk overal kun je wel ergens iets op terugvinden waar ik uh, komend weekend ben. Maar dat, uh, dat wil je toch als artiest? Nee, tuurlijk. Dat is, uh, ik leef mijn dromen en uh, de muziek is uh, <tie> mijn passie en het is mijn leven. En dat... Uh, stroomt om mij heen en zonder muziek... Uh, ja, dan zou er een stukje dood zijn voor mij. Dat is nog niet, lang niet de bedoeling. Nou, gelukkig, want uh, je maakt goede muziek. Danny, een vraag van een, uh, ja, van een, een uh, luisteraar. Hoe gaat het met de gens? Hoe gaat het met de gens? Ja, die, die vraag die hoor ik vaak. Uh, met de gens op zich gaat het allemaal persoonlijk allemaal heel goed. Uh, met de groep gens, ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Uh, we hebben natuurlijk hele leuke dingen gedaan. En, uh, alleen het probleem is dat... Zowel Danny, Westy en inmiddels Yves natuurlijk... die ook is toegetreden tot, uh, tot de Jens... en uh, een aantal mooie dingen met, met, met het mogen doen. hebben allemaal op uh, solo ook gewoon een hele drukke agenda. En dat, dat geldt voor mij ook. En dan merk je dus heel vaak... dat, dat de act niet verkocht kan worden in het land... omdat we de een of de ander niet kan. Oh, en daar zijn ja. we druk, druk naar zoekende... om daar een bepaalde modus in te vinden... dat het wel uh, beter gaat. Maar die hebben we nog niet helemaal gevonden... De gens op zich bestaan nog zeker, alleen ja, het, het, het komt vaak niet van zijn plek vanwege de agenda-conflicten. Ja, ja, ja, dat hoor je vaak met groepen. Ja, dat is, dat is ook zo. Zeker met jongens die natuurlijk gewoon solo ook hard aan de weg, weg timmeren. Ja, dan, dan wordt het als dan uh, voor zaterdag uh, gens geboekt wil worden. Ja, en twee kunnen het niet van de drie, dan heb je geen gens. Dus nee. dan, dan moet je weer nee zeggen. Nee, zo gaat het helaas. Nou, ik hoop dat het allemaal goed uh, komt en dat uh, de gens binnenkort uh, weer ergens uh, te horen zijn. Bijvoorbeeld ook met een nieuwe single, want uh, ja, ik uh, dans nog steeds op de eerste single. Ja, en je zingt ook waarschijnlijk nog op de eerste single. Ja, inderdaad. En zingt. Je <lacht> dansen zingen, ja. Nee, maar dat, dat was natuurlijk een superleuke plaat. En uh, nogmaals, we hebben hele leuke dingen gedaan en, en natuurlijk een aantal jaren toppers mogen doen. je met de Nacht van Oranje en alle leuke optredens die er tussenin hebben gezeten. Dus ja, we, we vinden het ook allemaal leuk. Alleen ja, de agenda moet het toelaten. Dat is een beetje het probleem. Nou, we wachten af. Ja, natuurlijk gewoon wachten. En uh, wellicht komt er een goede oplossing. Dus uh, we gaan het beleven in de toekomst. Nou, we zullen het zien. Hé hey Danny, um, ja, je, je single draait uh, lekker. Ik denk dat we hem gewoon lekker moeten gaan draaien. Dat zou ik helemaal goed vinden. Nou, kondig hem maar aan en dan gaan wij hem draaien voor je. Hier is mijn nieuwe single. Ik zweef. Dankjewel voor je tijd. Jullie bedankt. Oké, okay. hoi. Zaterdag, kwart voor tien, het is tijd om uit te gaan. Doe mijn jas aan, door de stad in, in een eentje. Is er echt geen wonder aan, een volle kroeg druk aan de bar, niet meer alleen. Want ik voel me zoveel beter, met mijn allerbeste vrienden om me heen. De tijd bleef stilstaan toen ik jou opeens daar zag. Met je schitterende ogen en die wondermooie laag. Daar staan, mijn hart sloeg over van geluk, je keek me lachend aan. Ey joh, ey joh, weet niet wat je net verdeed? Je geeft me het gevoel alsof ik Ik Wil zo graag weten wie je bent, maar ik weet niet hoe. Ik was compleet verslagen door je schoonheid Toen kwam jij al naar me toe Je zei met jou wil ik wel dansen heel de nacht Nou je zou het niet geloven dat ik aan hetzelfde dacht ee eyo en toen zag ik jou daar staan Eyo, eyo baby, wat je met me deed Maar je geeft me het gevoel alsof ik zweef Elke seconde van de tijd Het voelt zo goed voor jou en mij Nacht en dag, de zon die scheen door wat ik in jouw ogen zag. Dit lijkt een mooi om waar te zijn. Ejo, ejo, en toen zag ik jou daar staan. The day. Danny Nicolai met Ik zweef hier op ZFM Zand voor het muziekboulevard. Hartstikke gezellige plaat en leuk interview. Leuk dat hij ook even tijd voor ons hebt kunnen maken. Danny Nicolai, de mensen downloaden hem allemaal natuurlijk. Want uh, dit uh, plaat verdient wel zeker een plekje in de top 100. Dames en heren, het is uh, tijd voor het einde. Ja, en uh, ik wil u weer uh, bedanken. Dit is het... En ik wil u bedanken voor het luisteren en ik zeg u tot volgende week. Met een interview van, met Danny Braaf. En nog heel veel andere leuke gezellige dingen natuurlijk. En dan starten we met het interview. Ik geef de microfoon door, dus ik ben benieuwd. En ik hoop dat uh, de dat, uh, ja, timer natuurlijk ook er weer gezellig is. Ja, dit is geen verjaardagsfeest natuurlijk. Dit is het einde. Dat doet de deur dicht. Het In ieder geval bedankt voor het luisteren en ik zeg u tot volgende week. Bye bye zwaai. Mijn naam is Roy van Huuringen. En we zijn er gewoon volgende week weer van 4 tot 6. Wat die wil ja, laatste rond, tijd om te Laat vertrekken Zijn we op weg ja. naar huis, nog een berichtje, slaap lekker Sla, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haken Sla, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch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 Fantastisch Zfm. Nog meer jij is fantastisch, piek, piek, piek, piek, piek, piek, piek, piek, piek,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 dat is het. Pasito a pasito, me suave, niet nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que niet de es un me pero de montarlo aquí tengo la oh yeah. de spacieito, noem quiero niet tu spacieito, despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Hasta que la sola bendito, para que mi se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo mago pegando, poquito, a poquito. mi favorito, poquito. We must, I must show them now We don't need to lie We haven't, we haven't a doubt At that fear in the right. If you don't look out, Are you suffer far in the fire. The heroes, the heroes return And the royalty attend While the angels learn that the pain. 10 miles Side one right side on our side. Our it had It's to, to be done. It's, it's a pity, a pity, man. That's an old crusade. Just around the side. And when, be and when done, we, in the face, the it's a a world it's it will done. end. Right and the pain. Right En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Open up your eyes and watch the sunrise. One point, one point one, me have been made clear. Love I go spread 'round the world, you know. Me love ya comes out of devotion to rule ya duty world In time Tell you now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 als je dicht bij mij staat, me aankijkt en mij vraagt of ik je leuk vind. Of je me blij maakt of ik je terugvind als ik je kwijtraak. Hé, hey, meisje, denk eens na, na, na. Zo veel plekken waar ik ga en sta. Heb je me nodig, ben ik daar en daar. Met mij loop je geen gevaar, echt waar. Oh, ik hou het meer dan honderd, ik hou het thuis op. Overwege al nooit moeten te kruisen. Nu heb ik je nooit meer ga. je weet ik ben de juiste. We kunnen zoveel dingen doen als dus ik naar je luister?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 It's always real